8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Actievoerders blokkeren atoomtransport Borselen. Forse bezuinigingen bij wereldomroep en Syriërs vrezen vergelding leger. Actievoerders van Greenpeace hebben zich bij Borselen vastgeketend aan de rails... om een transport met splijtstofstaven tegen te houden. Drie containers met kernafval staan klaar om via België... naar de Franse nucleaire fabriek in La Hague te worden gebracht. Daar wordt een deel verwerkt tot nieuwe brandstof. Het grootste deel wordt teruggestuurd naar Nederland. Greenpeace zegt dat in de wagons een hoeveelheid afval zit... die te vergelijken is met wat is vrijgekomen... bij de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima. Het deel dat wordt teruggestuurd naar Nederland... blijft nog 240.000 jaar radioactief. Het is voor het eerst in vijf jaar... dat er weer een kerntransport van Borstelen naar La Hague gaat. De wereldomroep stopt met de Nederlandstalige programma's... voor onder andere vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs. In de Nederlandse taal blijft de omroep alleen actief als calamiteitenzender... en als leverancier van informatie aan expats. De kerntaak wordt het bieden van informatie aan mensen in landen... waar geen persvrijheid is. Door de nieuwe koers gaan zo'n 100 arbeidsplaatsen verloren. De veranderingen zijn een reactie op de kabinetsplannen. Volgens het regeerakkoord moet de wereldomroep zich richten... op de bevordering van het vrije woord...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 Vorig jaar werd een geldverslindende restauratie afgerond... voor het voormalige passagiersschip... dat nu dienst doet als hotel- en conferentiecentrum. Woonbron dacht in 2006 dat de restauratie van het schip... zo'n 25 miljoen euro zou kosten. De werkelijke kosten liepen op tot 240 miljoen. Het hele project kwam de woningcorporatie op veel kritiek te staan. Voorzitter Wijbinga van de Raad van Bestuur van Woonbron... zegt nu dat het niet de taak van een woningcorporatie is... om zoveel geld uit te trekken voor een commercieel project gaan wilde Rotterdam voor een redelijke prijs van de hand doen... maar een bedrag is niet genoemd. De Amerikaanse politicus Anthony Weiner heeft na wekenlang ontkennen... toegegeven dat hij een pikante foto van zichzelf op Twitter heeft gezet. Op de pagina van de populaire democraat was een close-up foto gezien, te zien... van het kruis van een man in onderbroek. De foto werd verstuurd naar een 21-jarige studenten... maar was voor alle ruim 50.000 volgers van Weiner te zien.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 Dan klaart het op, het wordt dan wel iets frisser. AWB-verkeersinformatie. Er staat ongeveer 140 kilometer file. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan rond Amsterdam en in de regio Utrecht. De langste files op de A7 richting Amsterdam voor Afritzaandijk 7 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam voor Knoop het Koenplein 7... Op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor Knobeldraasdorp 5. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leiden en Voorhout... 5 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is weer vrij. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 En Marcel Oosten. Goedemorgen. In Zeeland zitten mensen van Greenpeace vastgeketend aan de spoorrails. en wacht Joris van der Kerkhof... op het vertrek van de trein met radioactief afval. Amerikaanse politicus Wiener twitterde dus zijn straks staande onderbroek de wereld in. en zijn carrière richting prullenbak. En de e hack crisis is vandaag gespreksthema nummer 1 in Europa. In Luxemburg zijn vandaag de landbouwministers bij elkaar... om te praten over de crisis in de tuinbouwsector. De export van groenten is als gevolg van de EHEC-besmettingen in Duitsland... vrijwel stilgevallen. Staatssecretaris Bleker zal in Luxemburg onder meer gaan pleiten... voor het opzetten van een Europees noodfonds. Daarmee moeten tuinders geholpen worden die nu met hun groenten blijven zitten. Ik wil eerst uh, zorgen dat er een hele goede Europese uh, uh, regeling komt. Met name een opkoopregeling om... Uh, uh, producten die uh, op dit moment niet op de markt uh, kunnen worden verkocht... om die uh, door de Europese Unie te laten, uh, te laten opkopen tegen een uh, redelijke vergoeding. Uh, en wie dan uiteindelijk de prijs uh, moet betalen, de kosten daarvan moet betalen... dat moeten we in Europees verband nog maar eens even uh, uh, bespreken. Gaan we verder doorpraten met Europarlementariër voor het CDA. Esther de Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is ook thema bij u in het Europese parlement ja. vandaag. Um, laat Europa zich in deze crisis voldoende horen, vindt u op het ogenblik? Nou, ik vind dat Europa de technische kant van het verhaal wel goed onder orde op orde heeft. Hè. Dus het, het, het terugtraceren van producten die onder verdenking staan, dat systeem, dat werkt wel. Alleen de communicatiekant, uh, daar vind ik dat natuurlijk Duitsland... Uh, steken heeft laten vallen, maar ook onze eurocommissaris... die totaal onzichtbaar was ja. in de eerste dagen van de crisis. Daar had u Vo meer van, van verwacht? Ja, absoluut. Want uh, als uh, consumenten ergens onzeker van worden is... Uh, als het ene land het ene zegt, het ander land het ander... Uh, dan heb je een sterke Europese commissie nodig... Uh, die duidelijk communiceert en die ervoor zorgt dat de hoofden koel cool blijven. Ja. Uh, we hadden langer wat voor gevolgen moet dat hebben. Eerst maar eens eventjes um, kijkend naar Duitsland. Um, we hadden Louise Fresco in de uitzending... Vanochtend die zei, had, um, eigenlijk wel um, politieke moed um, is er nodig... om te zeggen dat je het gewoon weg niet weet. Dat had Duitsland moeten doen. Ze hadden daarin veel duidelijker moeten zijn. Ze ja, Duitsland... wat wel gevolgen moeten dat hebben. Uh -huh. Ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat in Duitsland er een onderzoek plaatsvindt van... Um of die uh, verdachtmakingen terecht zijn geweest, die verdenkingen... of daar zorgvuldig mee om is gegaan. Kijk, als jij komkommers verdenkt en je hebt goede reden om dat te doen... dan moet dat onderzocht worden. Maar ik heb wel het idee dat in Duitsland af en toe... de linkerhand niet weet wat de rechter doet. Dat mm -hmm. de minister dingen roept, hè, eet helemaal geen rauwkost meer... die veel verder gaan dan uh, wat wetenschappelijk verantwoord is. Ja. Dus een gedegen onderzoek in Duitsland naar hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Maar dan um, wijzen vervolgens bijvoorbeeld LTO Nederland naar het Europese noodfonds. Wij willen geld zien. Moet ja. dat geld niet eigenlijk uit Duitsland komen? Nou, kijk, als we nu een spelletje aansprakelijkheid gaan spelen... dan zitten uh, de ondernemers, hè, de tuinbouwers, met de gebakken peren. Want uh, dat gaat natuurlijk even duren. Ik wil dat dat onderzoek, dat dat er komt... indien Duitsland steken heeft laten vallen... dan komt natuurlijk ook de aansprakelijkheidsvraag bovendrijven. Maar daar schieten die bedrijven op korte termijn niks mee op. Uh, gezonde bedrijven dreigen om te vallen. Het is echt heel ernstig. Dus dat noodfonds, dat is uh, vooral iets wat er nu op korte termijn moet komen. Ja, u bent dus voor zo'n noodfonds... maar ja. we hoorden net de voorzitter van LTO Nederland roepen. Van, ja, dat zal dan toch wel een noodfonds van honderden miljoenen euro's moeten zijn. Want ongeveer heel, de hele Europese tuinbouw is getroffen. Ja. Denkt u ook in die orde van grootte? Nou, kijk, de ministers zullen vandaag met iets naar buiten moeten komen. Of dat meteen al een breed noodfonds is, dat weet ik niet. Maar ik vind eigenlijk dat we hier dezelfde aanpak moeten volgen als een aantal jaar geleden bij de melk. Hè? U herinnert zich dat wellicht nog uh, zuivelbedrijven dreigden om te vallen, melkprijs gehalveerd. Uh, toen is er in de Europese begroting gezocht, dus niet de begroting verhoogd, geen extra geld. Maar in de begroting gezocht naar nou, waar zit nog lucht, waar is nog marge. En op die manier is toen 300 miljoen gevonden. Uh, weliswaar door echt de allerlaatste euro nog uit een hoekje te slapen. Uh, maar dat is volgens mij een aanpak die hier ook gevolgd moet worden. Maar dat blijft toch een vreemde redenering. Want dat blijft Europees belastinggeld. Terwijl er zo geklungeld is in Duitsland. Vindt u dat ook niet vreemd? Ja, nou, maar nogmaals, als ik ga zitten wachten op uh, kunnen wij Duitsland aansprakelijk stellen... ik vind dus wel dat dat onderzoek in Duitsland moet gebeuren. Hè? Mm. Dan vallen ondertussen massaal die bedrijven om. Want dat gaat nou eenmaal langer duren dan het instellen van zo'n noodfonds. En de, de naam zegt het al, nood. De nood is er nu. En daar moet nu iets aan gedaan worden. Dus ik vind wel terecht dat de ministers daar vandaag naar kijken. En ik zal daar ook voor pleiten in het Europees Parlement vanochtend. Duidelijk. Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. Joris van der Kerkhofer is vanochtend in Zeeland in de buurt van Borselen. Daar zijn actievoerders die het kerntransport, radioactief treintransport naar Frankrijk, willen tegenhouden. Joris, zitten ze nog vast aan de rails? Niet lang meer hoor ik. Nee, het was even moeilijk. Deze ging dwars door de P van Greenpeace heen. En een beetje, want er ging schuin ook nog een beetje door, uh, door de derde E van, uh, van Greenpeace. Uh, dat was het tweede stel wat, uh, wat losgehaald uh, werd. De eerste keer, uh, op vier plekken ze, zaten ze vast. Als het goed is, uh, zitten ze nu nog op, uh, op twee plekken vast. Twee plekken zijn dus losgemaakt door uh, vriendelijk glimlachende politieagenten. En dan... Uh, ja, als die anderen losgemaakt worden, dan is de actie voorbij, denk ik toch, mevrouw Teuling van Greenpeace? Dat uh, zeggen wij van tevoren nooit, dus dat zullen we nog wel even afwachten. Oh, dat klinkt dreigend. Ja, nou, kijk, het transport uh, moet nog wel een tijdje afleggen. Dat gaat helemaal door België en Frankrijk heen, door allerlei dichtbevolkte gebieden. In België is er uh, behoorlijk wat protest aangetekend, onder andere de burgemeester van Gent, die het gewoon te gevaarlijk vindt om dit transport door Gent te laten gaan. Dus uh, wellicht dat we daar ook nog wat kunnen verwachten. Maar dat uh, doen de collega's in, in België dan. Is er verwachting uh, dat die trein ook echt uh, vanochtend uh, gaat rijden? Hij had vanmorgen moeten vertrekken. Voorlopig staat hij nog binnen de hekken bij de Kovra, bij de afvalopslag. En wanneer die gaat rijden, ja, dat zullen we zien. Uh, zodra de kust veilig is en voorlopig zitten er nog wat mensen op het spoor. Ja, die kust uh, is, uh, zeggen ze hierachter, in ieder geval veilig. Achter ons, de rug, achter onze rug staat het grote letters EPZ. Daar is de, de kerncentrale, komt ook nog een tweede kerncentrale... als het uh, aan de Nederlandse uh, regering ligt. Is dit ondertussen van jullie ook een extra actie... tegen de komst van die tweede kerncentrale? Jazeker, want dit transport is slechts een topje van de ijsberg. Uh, kernenergie is... Is ontzettend gevaarlijk, dat hebben we in Japan gezien. Kernafval is een probleem waar we niet weten wat we ermee aan moeten. Deze transporten zijn hartstikke gevaarlijk. Een nieuwe kerncentrale die wordt straks vijf keer zo groot als wat hier staat. Dat betekent dat er minimaal vijf van dit soort transporten per jaar moeten gaan plaatsvinden. Door allerlei dichtbevolkte gebieden met alle risico's van dien. Uh, EPZ moet zich toch wel even achter de oren krabben of ze de zin hebben om dit soort uh, taferelen vijf keer per jaar te hebben. En of ze niet gewoon voor schone energie gaan. Want maar, als... maar denkt u dat u dit soort taferelen, zoals u ze zelf noemt, ook vijf keer per jaar kunt, uh, kunt oproepen? Uh, nou ja, wederom, daar gaan we geen uitspraken over doen. Wij kondigen onze acties nooit van tevoren aan. Wij hopen dat uh, dit, uh, deze actie uh, ervoor gaat zorgen dat minister Verhagen toch eens even anders gaat denken over kernenergie. Kernstralen borstelen hebben we namelijk niet nodig. Die kan zo dicht produceert maar een paar procent van onze stroom. Die tweede kerncentrale is helemaal overbodig. We hebben in Nederland namelijk ruim voldoende capaciteit om stroom op te wekken. Die en daar voert u, u voert nu actie tegen uh, transport, maar ook tegen die kerncentrales en is die helikopter houdt u ons nou in de gaten? Ja, dat is een politiehelikopter. Die was hier gisteren ook al en die schijnen heel dichtbij opnames te kunnen maken. Dus we kunnen ze eh, even Nou, zwaaien zwaai. dan hè. Ja, maar we kunnen ze niet terugkijken denk ik. Nou, goed, <laughs> dat was het. Zometeen minister Hille van Defensie over de bezuinigingen bij zijn departement. Volgens de minister een loodzware klus, straks meer van hem. Eerst maar eens naar Edwin Gerritsen met informatie over het verkeer. Vertel Edwin. En er staat 150 kilometer in totaal aan files. De meeste files staan rond Amsterdam en ook in de regio Utrecht. De files die opvallen op de A4. Daarna richting Amsterdam zat voor Zoete wouden 5 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht... Op de A7 horen richting Zaandam voor, is het druk voor Zaandam 10 kilometer file. Op de A8 richting Amsterdam verknoopt het Koenplein een file van 7 kilometer. En op de A28 van Assen naar Groningen staat tussen Vries en Groningen 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En dan gaan we naar meneer Wiener. Die weet nu dat je met social media heel erg moet oppassen. En helemaal als je dit gebruikt voor sekspelletjes. De Amerikaanse congreslid is hard op zijn gezicht gegaan door op Twitter... een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 Onder het Na een marathonvergadering van 12 uur... kreeg minister Hans Hille van Defensie gisteren groen licht van de Tweede Kamer... voor een bezuinigingsoperatie van een miljard euro. Daarbij zullen 12.000 functies verdwijnen... en zullen 6.000 mensen ontslagen worden, gedwongen. Defensie hoopt meer dan de helft aan ander werk elders te helpen. Maar ja, het snoeien in de personeelssterkte wordt de komende tijd volgens Hille toch echt zijn allerzwaarste klus.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 En die bonden die hebben daar al helemaal geen zin in, want die hebben de afspraak van morgen afgezegd. Ja, maar aan de andere kant, de bonden weten ook dat ze op enig moment natuurlijk ook in het belang van hun leden tot afspraken moeten komen. Dus ik ga ervan uit dat ze ook wel bereid zullen zijn op enig moment aan de overlegtafel te komen. Wat mij betreft zo gauw mogelijk. En als ze dat nou niet doen, gaat het dan toch gewoon allemaal door? Ja, maar dat, dat zou zo niet gebeuren. Ik ga ervan uit dat we tot een goed gesprek kunnen komen. En we gaan kijken, er zijn een heleboel dingen die er op, op de agenda staan. Het is arbeidsvoorwaarden voor. We hebben geen COO op het ogenblik, dus er moet een nieuwe COO worden afgesloten. Het gaat om het sociale beleidskader. Het gaat over toelagen. Het gaat over proberen om zoveel mogelijk mensen weer aan een baan te helpen. En er staan tal van dingen op de agenda. Dus echt niet één of twee, maar veel. Er is voor hun veel te doen, veel verantwoordelijkheid te nemen. Voor ons is er veel verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik zou zeggen, zo gauw mogelijk aan de u rekent erop dat ze alsnog naar die onderhandelingstafel komen? Ik hoop het in ieder geval wel en ik hoop ook zo gauw mogelijk. En ik hoop ook dat we gauw uitkomen met elkaar, want dan kan ook het personeel helderheid krijgen. En dan is weet men waar men aan toe is. En dan kunnen we ook echt in het belang van ook diegenen die niet bij Defensie kunnen blijven... zo gauw mogelijk gaan werken aan herplaats ergens anders. En Defensie is daar zeer gemotiveerd voor om die mensen te helpen waar we kunnen. Over helderheid gesproken. De Tweede Kamer vindt dat het veel te lang duurt voordat die helderheid er komt. 6.000 mensen raken gedwongen hun baan kwijt. 4.000 kunt u er dan misschien herplaatsen. Maar hoe lang duurt het voordat zij precies weten waar ze aan toe zijn? Oh ja, Dat zal in de loop van dit jaar steeds duidelijker worden. Het is natuurlijk een mega-operatie. en Je moet het hier, je moet het zo zorgvuldig mogelijk doen. Snelheid staat daarmee op gespannen voet. Als je te snel mensen bericht... want het gaat waarschijnlijk zus of zo worden, maar je weet het nog niet precies... dan ga je mensen of... Blij maken met een dode mus. Of je gaat ze achteraf toch teleurstellen. Ik vind dat niet verantwoord. We moeten dat echt zorgvuldig doen. Maar we proberen zo gauw mogelijk, in ieder geval een beetje voor het eind van het jaar, voor iedereen wel duidelijkheid te hebben. wat dat gaat worden. Dus voor het einde van 2011 weten de militairen. en de burgers die weg moeten bij Defensie. waar ze aan toe zijn? Nou, voor, nee, de, de bedoeling is dat je voor het eind van het jaar. zo'n beetje aan iedereen weet. op welke manier die een toekomst in of buiten Defensie kan gaan vinden. We gaan ons uiterste best ervoor doen om de mensen echt. Helderheid te geven en uh, wat ons betreft zoveel mogelijk kansen. Dus hom of kuit voor iedereen bij Defensie voor de jaarwisseling? Dat is wel de bedoeling. U hebt moeten toezeggen dat u op een paar kleine onderdelen de bezuinigingsplannen aanpast. Er blijven wat meer Cougar-helikopters in de lucht, twee patrouilleschepen houdt u extra in de vaart en er komen ook wat extra mensen bij de Maréchagé. Maar dat moet betaald worden met posten elders op de Defensiebegroting. Vergeef me de woordspeling, maar is dat nou een Cougar uit eigen doos? Nou ja, we, zullen niet we hoeven niet ergens de Defensie erder opnieuw in te grijpen met een bezuiniging. Dit zijn gelden die vrij kunnen komen uit de verkoop van onroerend goed, uit de verkoop van terreinen en zo. En we denken dat de de kosten van de maatregelen die nu door de Kamer zijn gevraagd... niet zodanig groot zijn dat we dat niet daaruit kunnen betalen. En dat wil zeggen dat het op een, op een fatsoenlijke manier gefinancierd is. En ja, We hadden het geld ook ergens anders aan kunnen besteden. Zeker, zeker, zeker. Maar dit zijn wensen van de Kamer. En de wensen van de Kamermeerderheid zijn voor ons natuurlijk ook gegeven. Ja, zeker als dat de regeringspartijen zijn en de gedoogd part. Ja, het is meerderheid. uitspraken van meerderheden... zijn vanuit de regering gezien en gegeven. Minister Gieler was dat in gesprek met onze verslaggever Wilco Ball. Gemor was er volop bij de aanhang van PSV na een mislukt seizoen. Weer geen titel, weer geen Champions League. En er waren er nog de grote financiële zorgen. Gisteravond werden de supporters bijgepraat... tijdens hun discussieavond met de directie. Verslaggever Edwin Cornelissen was daarbij in Eindhoven. Het clublied van PSV klinkt bij aanvang van de discussieavond. Een avond die je kunt opdelen in twee thema's. Allereerst het sportieve verhaal.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 PSV-directeur Timmy Sanders heeft er nog altijd vertrouwen in... dat het wel goed gaat komen met de steun aan PSV. Maar eh, heeft u ook een soort van bekkenplan voor het geval dat het niet gaat lukken? Ja, het zogenaamde plan B. Natuurlijk is er een plan B, maar plan B is niet concreet. En plan B gaat zeker nog een aantal maanden duren. Uh, dus de, de samenhang der dingen zoals het vandaag voor ligt... valt niet zomaar te veranderen door er één partij uit te halen... en er even een andere partij van de plaats te zetten. We gaan er ons nog vanuit dat we op 28 juni plan A is volledigheid doorvoeren. Ik heb er alle vertrouwen in, omdat ik zie dat daar waar argumenten gebruikt worden. Uh, toch steeds meer mensen uh, de signalen afgeven dat uh, dit een prima transactie voor alle partijen is. Club meegered, lijkt me helemaal prima. Henk, stijl er weer pauze te nemen? Nee. nee.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 Actievoerders Greenpeace vast aan de rails in Borselen En de wereldomroep stopt Nederlandstalige programma's. 100 banen verdwijnen. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorot Megens. Actievoerders van Greenpeace hebben zich bij Borselen vastgeketend aan de rails... om een transport met splijtstofstaven te blokkeren. Vier van die actievoerders zitten nog vast aan de rails... maar de ME heeft er inmiddels vier verwijderd. Eén van de acht actievoerders. We zitten hier nu samen in een, uh, in een slot. Het slot staat over de rails heen... En, uh...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 De wereldomroep stopt met de Nederlandstalige programma's voor onder andere vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs. In de Nederlandse taal blijft de omroep alleen actief als calamiteitenzender en als leverancier van serviceinformatie aan expats. De omroep gaat zich vooral richten op landen waar geen persvrijheid is. En door de nieuwe koers gaan zo'n 100 arbeidsplaatsen bij de wereldomroep verloren. De plannen zijn een reactie op de kabinetsplannen.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 Vandaag rijden de hele dag geen trams, bussen en metro's in Amsterdam vanwege een staking van het openbaar vervoer. De actievoerders zijn boos eh, vanwege de bezuinigingen die het stadsvervoer moet doorvoeren. Voor de reizigers betekent het dat ze moeten zoeken naar alternatief vervoer. Ja, ze rijden niet, de trams. En daar kom je net achter. Ja, klopt. Waar moest je heen? Naar uh, Van Dam. Het is een uh, oud En nu? Nu ga ik een taxi pakken. Niet goed voorbereid? Uh, nee, niet gehoord. Niet. Nee, niet nee. gehoord. Druk aan het werk, dus... Uh... Ja. Avacabo FNV hoopt op begrip van alle reizigers.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 Maar de bonden vinden dat nog steeds buiten proportie. Vandaag dus Amsterdam. Morgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer in Den Haag. En donderdag is Rotterdam aan de beurt. Rotterdam, de woningcorporatie daar, Woonbron, die wil uh, het schip de Rotterdam verkopen. Woonbron dacht in 2006 dat een restauratie van het schip zo'n 25 miljoen euro zou kosten. Maar de werkelijke kosten liepen op tot 240 miljoen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 Aan de b verkeersinformatie Het is minder druk dan gebruikelijk. Op dinsdag Er staat 120 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is het wat drukker... tussen Marhezen en Afritwokerswaard. Er staat 5 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Zoete Woude 7 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Ook op de A9, Diemen-Alkmaar, is een ongeluk gebeurd. Voor Aalsmeer staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En op de a van Alkmaar naar Amstelveen... staat tussen Bevenwijk en Knoopmetraasdorp 8 kilometer. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Tja, als het moet, dan werk ik vanavond wel door. Doorgaans kun je prima je grenzen aangeven. En toch, je wil graag beter voor jezelf opkomen...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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De opiniepeilingen in Turkije zijn duidelijk. De zittende regeringspartij van premier Erdogan... zal de verkiezingen zondag voor de derde keer gaan winnen. Onder deze regering is de economie van Turkije flink gegroeid. Correspondent Bram van Meulen en redacteur Gusha Ersetin... die trokken naar de rijkste wijk van Istanbul. Daar zijn ze trouwens niet zo overtuigd... van de economische successen van de regering Erdogan.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 Hier uh, uh, gaat AKP-partij uh, zeker uh, geen stemmen <tie> halen. Michandersje is toch JHP, de Republikeinse Volkspartij, de partij voor rijke, seculiere Turken. Ja, dat Oppositie of ak partij, het maakt niet uit. Wij geven alleen een stem aan een partij die het verdient. <tie>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 van de wijk die door de hele stad kriskras heen gaan om het vuil van iedereen van de rijken en van de armen op te halen. Het zijn opvallend vaak ook de Koerden die dat doen. Is hij Koerd? Het is Kurt. Kurt. Uh -huh. Waarom zijn er al de Koerden die dat doen? Daha doğrusu şu şekilde yani kimseye dat olmamak için. Yani milletin karıca gelmediği için bu işi yapıyoruz. Om van niemand afhankelijk te zijn. En dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom doen wij dit werk, zegt hij. Ja, ja, het, het harde bestaan van de migranten, de Koerden. Ben ik toch heel benieuwd. Ga jij stemmen deze verkiezingen? BAMSTERS. Dus uh, BDP, weet je de Koerdische... De Koerdische Koerische... partij. Er ja, wordt precies. hier natuurlijk gestemd voor de BDP. Het is het gevoel dat ze hebben kunnen profiteren van die enorme economische boom... die Turkije de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Voelen ze daar hier iets van?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 Bram van Meulen en Gusha Ersetien vanuit Istanbul. Meer informatie over de Turkse verkiezingen... vindt u in ons speciale internetdossier Turkije kiest. En dat vindt u op nos.nl. Dan naar Ajax. U heeft het misschien gehoord. Dat is ook te vinden op onze website. Um, nos.nl over Kruif en Edgar Davids... die in de raad van commissarissen van Ajax komen. Die raad heeft ook een nieuwe voorzitter. Steven ten Haven. Moet de organisatie van de club gaan verbeteren? Onze verslaggever Joop Schreuder spreekt met hem. Ben je Ajaxiet? Ik ben Ajaxiet.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 Over cloud computing en iCloud hoort u zo alles... want je foto's en muziek op je eigen harde schijf zetten. Dat is zo 2011. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat 130 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam, maar ook in het zuiden van het land. Twee files worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat verzoete wouden 8 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A9, Diemen richting Alkmaar, is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Holendrecht en meer staat 7 kilometer file... En daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor 9. Wij gaan weer eventjes naar Joris van der Kerkhof. Actievoerders proberen in Zeeland het kerntransport richting Frankrijk zoveel mogelijk te hinderen. Joris, wat zie je daar? Lukt dat een beetje? Nou, Er is dus een aantal actievoerders van het spoor gehaald. Die hadden zich vastgeklonken. Maar de bocht van het spoor, een kilometer of vijf denk ik... globaal gezien van de kerncentrale vandaan... daar is een vrachtwagentje op gaan staan met de tekst... kernenergie spoort niet, Greenpeace... Uh, daar, daar ook nog bij, uh, als, als, als letters. En daar heb, zijn mensen uitgestapt uit dat vrachtwagentje. En die hebben zich uh, vastgeklonken aan de vrachtwagen. En ja, daar kan dus uh, niemand meer op uh, of over of, of onderdoor. Het is een vrachtwagentje uh, gehuurd bij de textielservice uh, Zeeland. En die staat daar uh, in alle stilte. Dan had ik net een collega aan de lijn die uh, in de buurt van de kerncentrale uh, was. En toen ik, hem aan het, uh, aan, toen ik met hem aan het bellen was, toen hoorde ik geluid van een trein. En toen zei hij, ja, dat zou toch wel eens zo kunnen zijn... dat dat de trein is waar het om gaat, dat hij al aan het rijden is. En toen vroeg ik het hierna, ik zal het nog een keer navragen... hij is echt aan het rijden, hè? De trein is momenteel inderdaad uh, aan het rijden. Ja. Hij staat waarschijnlijk voor een groot stoplicht... maar de trein is al uh, vertrokken vanuit uh, de kerncentrale. Nou, Hebben jullie fijne actie gevoerd dan? Ja, het gaat uh, redelijk volgens plan, inderdaad. Wel, het plan was toch ook... jullie hadden er rekening mee gehouden, jullie van Greenpeace... dat hij wel zou gaan rijden dan? Ja, kijk, we proberen natuurlijk de trein zo lang mogelijk op zijn plaats te houden. Ja, Kijken of dat nou een uur is, een dag is of een maand... als hij maar gewoon ja, zoveel mogelijk vertraagt. En ik denk dat het bij deze al redelijk gelukt is. Ja, nou, de politiehelikopter die, er, die erboven hangt, dit is wel heel erg simpel. Hè? Gewoon je vrachtwagentje neerzetten, uitstappen, je vastzetten en klaar. Nou ja, er zit natuurlijk veel meer achter. Daar kan ik uh, helaas nou uh, niks over zeggen. Ja, omdat maar... ze vastgeklonken zijn aan iets wat er, wat er onder uit de vrachtwagen ja, moet komen. Er zit inderdaad meer, veel meer achter dan alleen maar een vrachtwagen op het spoor zetten en that's it. Ja, er komt nu een ander uh, treintje aan, maar dat is alleen maar de voorkant van een, van een ja, trein. Maar u... En daarachter, ja daar. Ja. Oh, daar rijdt hij. En er zijn drie wagons achter. Ja, klopt. En uh, die uh, wagons zit eigenlijk het soort van restafval. Wat uh, dus naar, uh, ja, naar Frankrijk wordt gevoerd. Ja. Ja, nu ziet het uh, gebeuren. Het gaat nu allemaal uh, hè? succes! Ja, ja, dankjewel, ik zal eens naar het spoor toe lopen. Uh, de, de slagbomen gaan in ieder geval naar beneden. Uh, de, politie, de slagboom komt ook op een ME-wagentje van de politie terecht. Uh, en, de, en de trein die komt er dan uh, nu aangereden. Een trein inderdaad met, uh, met drie uh, wagons uh, vooraf gegaan door een uh, locomotief die losrijdt. En daarachteraan uh, rijdt die trein dan. Die rijdt nu nog. Maar die kan dus hier niet verder omdat er uh, dat uh, busje staat, dat vrachtwagentje staat met uh, kernenergie, spoort niet uh, daarop. De wagon, de eerste wagon, of de, de locomotief, de eerste locomotief, die zal zo'n beetje nu uh, stil gaan staan voor mij. Ja, dat gaat hij nu doen. En uh, de spoorbomen blijven naar beneden en wachten tot het rode licht uh, is gedoofd. En dan kan het dus uh, nog wel een tijdje duren. De vrachtwagen van, uh, of het busje van, van de ME is inmiddels uh, een stukje naar, naar achteren uh, gereden... zodat de slagboom daar in ieder geval uh, wel uh, naar beneden kan. Uh, de trein staat stil. En de vrachtwagen die actie voert, uh, die, uh, die staat uh, ook stil. Er is wel wat meer politie bijgekomen... Ik mag niet helemaal bij die actievoerders die zich vastgeklonken hebben. Er is politie bijgekomen die nu in de, in de vrachtwagen zitten. De politieagent vraagt mij of dat ik achter het voertuig wil gaan staan. Zo is de taal tenslotte van de politie om achter een voertuig te gaan staan. Eh, Politiemannen zijn inmiddels eh, het vrachtwagentje eh, eh, aan het ingaan. Ze hebben het, eh, de, de rechterruit hebben ze ingeslagen. En proberen van daaruit dus, eh, het, het, het vrachtwagentje naar voren te krijgen. Zodat het, het transport eh, verder kan gaan. Ikke Teuling van de uh, Greenpeace um, mochten ze hier doorheen gaan. Ja, ja, ik geef er toch geen antwoord op. Maar dan is er weer een andere plek waar die tegengehouden wordt? Dat uh, kan ik niet van tevoren vertellen. Ik ben heel verbaasd dat ze zo dichtbij komen. Dit is het transport met kernafval. Dat zijn drie containers. We hebben gisteren gemeten dat daar behoorlijk veel straling vanaf komt. Ik had verwacht dat ze verderop zouden blijven. Maar uh, nou ja, ze blijven hier dus in de buurt staan. En we zullen zien wat er gaat gebeuren. Onze actievoerders uh, zitten hier vast nog steeds in het busje. hele hoop ME eromheen die behoorlijk gespannen zijn. Ja, ze zijn veel gespannender dan uh, vanochtend. Twee jaar geleden, toen de eerste actievoerders vast zaten. Toen kwamen ze in de grote glimlach langs. Heel vriendelijk. Dit is anders. Ja, dat uh, heb ik inderdaad ook gemerkt. Maar ik zie bij u ook, ook meer trein, spanning. Uh, ja, kijk, die trein zo dichtbij, dat had ik niet verwacht. Ik had gedacht, ze blijven lekker veilig daar binnen zitten. Uh, ze denken waarschijnlijk dat ze dit snel wegkrijgen. Ik denk zelf dat het nog wel eventjes gaat duren. En dat we hier nog wel eventjes staan. Ik ben benieuwd wat ze met die trein gaan doen. Of die daar blijft, of dat ze hem weer terug gaan rijden. En in, in uw idee, is dit dus ook gevaarlijk, de straling die daaruit komt? Uh, wij hebben gisteren straling gemeten. Dat is, uh, op een meter of vier afstand kwamen we op twee microsievert per uur uit. Dat is 30 keer hoger dan de achtergrondstraling. Dat is een verhoogd risico. Het is niet direct schadelijk. Maar het is zeker niet verstandig om dit zo dicht uh, bij al deze mensen hier te laten staan. Dan staan we er een meter of 50 uh, vandaan. Uh, en uh, die, die slagbomen, die blijven... Die blijven nog, nog, nog wel even daar zo. Die blijven nog wel even naar beneden. De rode lichten blijven. En, en om, uh, dat is wel grappig om te zien. Uh, om uh, de, uh, uh, de trein heen zijn allemaal windmolens. En honden. Joris van der Kerkhofer komen ongetwijfeld later deze uitzending bij hem terug. De trein met dat bord staat dat dus stil. Door naar de volgende actie. Want die is van de medewerkers van het GVB in Amsterdam. Daar is Menno Reemeyer. Ja, inmiddels verhuisd van het Centraal Station naar uh, de Stopra. Het stadhuis was een makkie eigenlijk. Lekker rustig rijden door, uh, door de stad. Want uh, dat, dat scheelt er toch wel weer met zo'n staking. Geen trams die, uh, die lastig zijn. Je kan zo in één keer door. Uh, er waren berichten dat het streekvervoer Connection uh, een en ander zou saboteren. Hebben we even achteraan gebeld. Is niet waar. Die uh, leveren hun klanten vanuit de regio hier af in de stad. Maar nemen geen andere klanten mee. Dan is het hier bij de Stopra. Een manifestatie, er komt alle personeel hierheen. Er klimt Agnes Jongerius van het FNV op het podium. Dat is wel logisch natuurlijk. Maar wat ook gaat gebeuren, is dat de wethouder hier, VVD-wethouder... Erik Wiebes, het podium klimt. Ja, dat klopt. In staking? Nee, absoluut niet. Maar waarom op het podium dan? Ik ben het eens met uh, het doel van de stakers, maar ik ben het absoluut oneens met het middel. Uh, de bezuinigingen zijn een groot probleem voor Amsterdam, maar ik vind het wel heel verkeerd dat we daar het stakingsmiddel voor inzetten. Ja. Wat is er, behalve dan dat middel, wat is er zo goed aan het doel? Nou, Amsterdam uh, wordt nu geconfronteerd met bezuinigingen uh, waarvan ik niet zou weten hoe we die, uh, hoe we die uh, uh, moeten realiseren. Uh, op dit moment, en dan gebruik ik gewoon de cijfers van het ministerie zelf, zouden wij 25 van de 44 bussen in Amsterdam moeten schrappen. We zouden 3 van de 16 trams moeten schrappen. We zouden ook de tarieven nog met 15% moeten verhogen en dan halen we het nog niet. Nee. Aanbesteden is alles opgelost, want in het strevenvoer is gebleken een aanbesteding. Dan kun je dat soort maatregelen wel halen. Nou, Het blijkt nou net uit diezelfde sommen dat dat nu niet het geval is. Aanbesteden lost dit niet op. Uh, de sommetjes van het ministerie wijzen uit dat er echt nog maar heel weinig extra efficiëntiewinst in zit. Er uh, moet hier vooral gehakt worden in het lijnennet. De tarieven moeten flink omhoog en dan halen we het bedrag nog steeds niet. En dus, u tegen ja, uw eigen kabinet een beetje uw eigen minister? Nou ik kan goed begrijpen dat er moet worden bezuinigd. Dat doen we hier in Amsterdam ook. Daar ben ik ook helemaal niet tegen. Uh, als dit land geen uh, 18 miljard bezuinigt dan uh, krijgen we toch op een gegeven moment een probleem. Maar je moet er wel goed met elkaar over praten hoe je dat doet. En uh, deze bezuinigingen, ja ik zou niet weten hoe ik ze moet realiseren in, in deze omvang. Ja. Wat gaat u straks zeggen? Nou, ik ga zeggen uh, dat deze bezuinigingen uh, slecht zijn voor de economie. Ik heb altijd geleerd dat als je moet bezuinigen... dat je dan uh, eerst moet snijden in dingen die geld kosten... Uh, en niet in dingen die geld opleveren. Uh, en wat dat betreft uh, staan wij op dit moment uh, grappig genoeg wel voor hetzelfde doel. En de 23 miljoen die de minister gisteren toezegde? Ja, is een stap in de goede richting. Maar om je even een idee te geven... die 23 miljoen zijn er voor Amsterdam ongeveer 10. Uh, en dat zijn dan 10 van de... 70. Er, blijven, er blijven nog 70 miljoen over om te bezuinigen op een totaal exploitatiebudget van 122. Nou zie je dat maar eens te doen. Zij VVD-wethouder Erik Wiebes van de gemeente Amsterdam straks dus op het podium. zal een mooi gezicht zijn naast de Agnes Jongerius van FNV. Zal hij zelf ook niet zo vaak aan gedachten hebben. Denk ik toch? Nee, zegt hij. Knikt hij een beetje twijfelend. Twijfelend, Marcel. Ja, nee, dat had hij vast niet gedacht. En dan tegen de eigen minister ingaan. Oh, oh, oh. De VVD-wethouder Wiebes bij Menoré Zo dadelijk na het journaal van 9 uur het laatste nieuws over Syrië. Het onrustige Syrië. En de bezuinigingen bij de wereldomroep. Daar is meer over duidelijk geworden. De wereldomroep gaat fors snijden. Hoort u zo meer over.